Hey, baby.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 Oh Herman! Eén uur met jou is vijf kwartier. We jij staan samen de, de trein, ik het station. We staan samen ik de, bent de regen, ik de tong. We staan samen kerst, ik de bonbon. We staan jij aan bent de stuip, ik de kokon. Ik ben het zakje, jij de thee. Staan ik ben de kaas, jij de soufflé.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 Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik heel Wij piek, nou Wij zijn het varken en de tang. Betaalbare romantiek, de bestaat toch en een fries. Dat kost in voor, het kost mijn Jij bent de schrikdraad waarop de ik pies.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 Het leek me ook sterk. Het leek me ook sterk. 106.9 ZFN them.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 I'm something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 In slecht weer reden twee auto's frontaal op elkaar. Het hagelde en volgens de politie was het spek glad. Op de plaats van het ongeluk is het een chaos, zegt de politie. In een stadje in het noorden van Mexico is een 20-jarige criminologie beëdigd als chef van de politie. Het stadje ligt vlak bij de gevaarlijke drugstad Ciudad Juárez. Vanwege het geweld van drugsbendes, ook tegen de politie, was er verder niemand te vinden voor de post. De nieuwe politiechef wil met haar collega's de bevolking normen en waarden bijbrengen. De Zweedse politie vermoedt dat er bij een serie schietpartijen in Malmö sprake is van vreemdelingenhaat. De politie onderzoekt 15 schietpartijen van het afgelopen jaar. Bij één daarvan viel een dode. De meeste slachtoffers zijn van niet-Zweedse afkomst. Gisteren nog werd een man die bij een bushalte stond te wachten in zijn rug geschoten. Hij overleefde het. FC Twente heeft zijn derde wedstrijd in de Champions League met 1-1 gelijk gespeeld tegen Werder Bremen. Theo Jansen zette de Enschede'ers in de 75e minuut op voorsprong. Maar even later maakte oud-Twente-speler Arnautovic voor Bremen gelijk. In dezelfde groep won Internationale met 4-3 van Tottenham Hotspur. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft twee bestuurders geschorst wegens mogelijke corruptie. De bestuurders uit Nigeria en Tahiti werden in de val gelokt door de Britse kranten Sunday Times.